Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Op de site van Forum voor Democratie staat niet langer... dat de partij voor een nexit is, een vertrek van Nederland uit de EU. Volgens partijleider Baudet is de tekst aangepast... omdat er paniek zou zijn over de brexit. Bij Jinek zei Baudet dat onder meer door de media... een sfeer is gecreëerd dat de brexit heel erg is... Dat valt volgens de forumleider heel erg mee. Door het woord nexit weg te halen wil hij duidelijk maken dat hij niet direct uit de EU wil stappen, maar dat dat in fases zal gebeuren. Het hooikoortseizoen is dit jaar vroeg begonnen, zegt het CBS. Het bureau houdt bij hoeveel middeltjes tegen er worden verkocht door trogisterijen. En in februari en begin maart was er al een eerste piek in de verkoop, na uitzonderlijk warm weer in februari. Die piek was ruim een maand vroeger dan de afgelopen jaren. De pieken in de verkoop vallen volgens het CBS ongeveer samen met pieken in de concentratie van pollen in de lucht. De gemeente Den Haag moet nog ruim 53.000 euro terugkrijgen van de 2,5 miljoen die per ongeluk werd uitbetaald aan bijna 70 inwoners. Sommigen kregen meer dan een ton op hun rekening gestort door een fout van de gemeente. Den Haag moet nu nog van één van hen geld terugkrijgen. Het Boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door Annie-Jet van der Zijl. Ze is onder meer bekend van het boek Sonny Boy... en werken over bijvoorbeeld Annie M.G. Schmid en Prins Bernhard. Het thema van de Boekenweek is nog niet bekend... maar Van der Zijl weet al wel dat ze iets gaat schrijven... over een Amerikaans-Nederlandse liefdesgeschiedenis in de 19e eeuw. De Boekenweek is volgend jaar maart. Het weer, vannacht is het helder, temperatuur daalt tot rond het vriespunt en aan de grond gaat het licht vriezen. Overdag eerst zonnig, later vooral in het noorden en oosten meer bewolking. Het wordt een graad of 9, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief, dankjewel, namens de OV-medewerkers en sieren.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 zou het toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Dat Het is net of ik tegen een muur praat Doe tenminste over de tenminste over Zou toch voor elkaar door het vuur gaan ik, ga ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gesleept door ons verhaal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 I'm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 my shoulders www.zfmzandvoort.nl Go Down. You think you got me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 Ik Day to come.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 Love is a drug, love is a drug. Sorry, I've been playing somebody, else, helping nobody and the left Stick arithmetic, didn't stick, and now I'm sick Throwing fish And yeah, I've seen you in my head Every fucking day since I left You're on the floor with your hands on your head And I'm down and it rest all I want is your head On my chest, touching feet, I'm ready